Dan je dan altijd na een uitzending van Maurice Mulder. Dan, ah, ah, ah, daar zijn we weer vanaf. Nee hoor, dankjewel Maurice. De afgelopen twee uur van de zaterdagmiddag met de Boulevard tussen 12 en 2 bij CFM. C -F -M. voor Zandvoort en de regio. En een goeiemiddag even na twee uur. Welkom bij Zandvoort op zaterdag. Hallo Albert Jan en hallo luisteraars. Dag luisteraars, dag Rob. We mogen weer drie uur ja, we weer. vanuit de studio. Uiteraard met. Ja, we... We komen om in de sportevenementen. Uh, natuurlijk uh, straks de vaste onderdelen zoals de evenementenagenda... en de filmagenda van het Circus, uh, circus Zandvoort. Voor de rest nog uh, verder lokaal nieuws. De Zandvoort, de Week van de Zee is, van, uh, is, is begonnen. Uh, er is straks eind mei een groot feest op het circuit. Daarover straks natuurlijk veel meer. Er wordt gehockeyd, European Hockey League, de halve finales. Uh, Oelenhorst is momenteel uh, aan het uh, hockeyen tegen uh, Racing Barcelona. En die zijn nu bezig met de shootouts En het staat momenteel 3-2 voor de Duitsers. Dus dat ze ontknoping. Dat is een spannende wedstrijd voor de plek in de finale. Maar natuurlijk de tweede wedstrijd: Amsterdam tegen Rotterdam. In ieder geval het Nederlandse team in de finale. Oké. Okay. Dus een dus, heleboel sport. Uh, Pinkster Races. Uh, het weerbericht om half drie Lex van de drie. Straks kwart over twee uh, krijgen we bezoek uh, voor, een, uh, voor over een golftoernooi. Uh, Joop van Nes komt nog naar langs om te praten over tennis en over voetbal. Dus, Willem van Dezen weet alles van het circuit. En uh, dat gaan we vanmiddag horen. De Pinkster Racers. En natuurlijk veel muziek, hoop ik. Dat dacht ik ook. Na nou, volgende plaat is er weer eentje van uh, Albert-Jan. Volgens mij uh, komt hij die... Uh... Komt hij bekend voor als hij, het, als hij het zou doen in ieder geval? Ik weet het niet. Hij doet het niet. Nou, zullen we dan eerst maar even een ander plaatje doen, Albert-Jan? Vind je dat goed of niet? Doe dat maar, want uh, zal Mo weer aan de knopjes hebben gezeten? Ja, dat denk ik ook. Nou, deze is zo goed. Oh, ja, daar komt hij aan. Dat was Mo. Dag Mo. Leuk ja. dat je er was, Mo. Zal ik hem eventjes uh, vo weekend. vooraf uh, klaarzetten? Oké, okay, dankjewel Maurice. Die man is helemaal gek van de knopjes, hè? Hier is Alice en moi Lolita. the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 Tasty. en Michael Walden uit de jaren 80 met de single The Define Emotion. CFM Race Radio Pit Report, Pit Report. En we schakelen snel over naar het CQ Park Sanford, Want dit weekend worden de Pinkse races weer verreden. En aanwezig is Willem van Denzen bij de races en de kwalificaties van vandaag. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. Ja, Rob. Je zit dus op je zitten al de Pinkster Racers. Om even volledig zijn de Profile Tire Center Pinkster races. Dat is weer helemaal vol Willem. En dan uh, gaan we nu verder met uh, de Pinkster races. Ja. Vandaag hebben we al een uh, kwalificatie gehad voor de, die vette klassen. We krijgen zo dadelijk ook nog een kwalificatie uh, voor de Suzuki Swift Cup. Maar tussendoor hebben we over de races al. En, uh, de eerste race uh, vandaag, dat was er een uit de uh, Volkswagen Racing Cup. Dat is een uh, cup uh, uit Engeland, afkomstig. Ja, en, uh, de naam zegt het al, Volkswagen. Daar reden allerlei Volkswagen's in mij. Je moet denken aan een golf, uh, golfjes, Sirocco's. Uh, Beetle, Beetle zeiden ze toch tegenwoordig, die uh, moderne kevers. Ja, Klopt. Klopt. En dat was uh, toch wel een hele leuke race. Uh, er werd gestreden van begin tot het eind uh, om de overwinning. Uiteindelijk was het dan toch een uh, golf die met een, uh, ja, een neuslengte voorsprong, zullen we dan maar zeggen, de overwinning binnenhaalde voor een uh, Beetle. Allemaal Engels uh, daarin achter het stuur. Die uh, vinden het geweldig hier om uh, eens op een ander circuit te rijden uh, buiten hun eigen landsgrenzen. En Zandvoort is uh, vandaag uh, hun terrein. Zij rijden... Uh, hier alleen uh, op zaterdag. Uh, en die gaan uh, allemaal weer terug uh, naar Engeland. Uh, zo dat het voor hen ook een uh, relatief goedkoop weekend is. Dat ze niet en zaterdagnacht en zondagnacht ook nog uh, verblijfskosten hebben en dergelijke. Maar die uh, jongens hebben helemaal genoten van dit. Dat was een gastoptreden van die Engelse Volkswagen Racing Cup dus. Daar gaan we zo dadelijk uh, voor start ook weer met uh, iets wat we niet uh, gewend zijn uh, tijdens de uh, A-evenementen. En dat is de uh, Fission's uh, Legend uh, Car Cup. Ja, daar zal je zeggen wat voor auto's uh, zijn dat. Nou, ja. Worden in de volksmond ook wel dwergauto's genoemd? Dwergauto's? Ja. Het ja. heeft niet zozeer te doen met de mensen die erin zitten, maar de auto's zijn uh, relatief uh, klein. Het zijn wel uh, spectaculaire autootjes. We hebben ook een uh, goed uh, gevuld startveld van uh, ruim 20 auto's. Het zijn auto's, uh, ja, die voor het, het motorblok wat erin hangt, dat is een uh, Yamaha motor van uh, 1250 cc, maar goed voor vij 150 pk, dan denk je, nou ja, in auto's termen is dat niet overdreven veel. Maar het gewicht van het karretje is ook niet uh, al te veel. Dat is uh, 500 kilo. 500 kilo slechts. Ja, dat impliceert wel uh, dat zo'n karretje binnen 3,7 seconden op de 100 kilometer uh, zit. En uh, ja, er zitten wat uh, flinke uh, sloffen onder. Er wordt uh, volop gedrift ook. En het uh, spectaculaire klassen, die vooral in uh, Frankrijk België uh, zijn daar uh, cups uh, voor. Nu een de optreden in Nederland, ook wat Nederlandse deelnemers. Een van de mannen die meedoet, is ja, hij heeft gerezen in de Formule Renault in Nederland. Twee jaar lang, dat is Bas Lammers, kwam uit de kartsport, uh, maakte de overstap uh, naar de Formule Renault. Daar ging het niet helemaal zoals het moest. En uh, ja, het grootste probleem voor hem was uh, budget. Hij is weer terug in de kartsport en doet het daar geweldig. Uh, uh, ja, hij heeft in Las Vegas onder andere kort geleden nog een uh, gigantisch uh, kartfenstein gewonnen. En die verdient nu met dat kart uh, meer dan wat het autosport hem hier zou kosten. Dus uh, ja... Wel, uh, dit weekend vrij. hij mocht hier in die Legends Cup meedoen hebben, dat gaat hij uh, zo dadelijk doen. Morgen was daarvoor de kwalificatie, daar kwam hij niet uh, in de top uh, 3 terecht. Uh, de snelste, uh, dat was een Belg, uh, ja, en dan weet ik niet of ik moet zeggen uh, fast-trash of uh, fast-trend, uh, of het een vrouwstalige Belg is. De tweede was ook een Belg, na, Derde was ook een Belg, pastel gelbedbedderd. Hier uh, vinden we dan de eerste Nederlander terug. Dat is uh, Ralf Dennison, Die is ook uh, redacteur bij Autovisie. Uh, die test regelmatig auto's en doet mee aan races. En uh, ja, doet daarvan verslag in Autovisie. Hier uh, keurig gekwalificeerd op vierde plaats. En de eerder genoemde Bas Lammers vinden we dan terug op uh, plaats nummer 8. Ja. Bas had wat uh, problemen vanmorgen met de auto. Ja, daar is uh, flink aan gesleuteld. Hij was ook een van de laatste uh, die uh, richting krit uh, ging uh, voor de race uh, die zo dadelijk start gaat En we gaan uh, kijken of hij uh, zich wat verder naar voren uh, kan werken in deze race. Ja, Willem, je zegt de uh, eerste drie uh, Belgen tijdens de kwalificatie. Is het ook echt een uh, Belgische cup eigenlijk, waar we het nou, over hebben, of niet? Nou, wat ik zei, het is... Uh, Vooral in België en Frankrijk is dit toch wel een groot, uh, ja, groot evenement. Er wordt uh, veelvuldig uh, gereisd met deze autootjes. En uh, ook op uh, de bekende circuit in België, op spa franco -Jam onder andere. En het uh, leuke er is ook, ik ja, zei het al, dus het wordt ook wel autootjes genoemd. Ze zijn uh, klein, je kan uh, met je vieren uh, als je wil uh, over de rechte eind naast elkaar. Dus ja, uh, nou, dat gaat misschien ook wel gebeuren zo. Je moet mogelijkheden om in te halen liggen hier wat uh, hoger dan in uh, klassers ja, die wat bekender zijn. Hey, en wat leuk en, uh, het, uh, ja. extra ja, leuk en uh, een gastoptreden, dus op het Circuitpark Zandvoort. En als het een succes is, komen ze waarschijnlijk vaker tegen. Nou ja, we gaan ze zeker dit weekend uh, vaker tegenkomen. Want uh, ze hebben vandaag een race en als ik me niet vergis, hebben ze uh, maandag en nog twee races. Dus uh, drie races. Uh, en uh, ja, we gaan zien of. Uh, de moeite waard is om maandag daar naar uit te gaan kijken dat ze van start gaan. Maar naast dit, natuurlijk, hebben we het ja, volgtallige Dutch Powerpack-programma met Dutch VTA 4, Formule 4, Suzuki, Swift, Renault, Clio en niet te vergeten de die Diesel Cup. Uh... Dat gaan we ook nog aan de start krijgen. Ik noemde Formule Fortal al, hadden we met Pazen ja, de tragische uh, ja, deelnemersveld van slechts 7 auto's. Inmiddels uh, hebben we het nu uh, dit weekend uh, 14, er zijn wat Engelsen over. Uh, en dat zijn niet de minste, de Engelsen wisten zich vanmorgen op de plaatsen 1 en 2 uh, te kwalificeren... De tweede was in die formule voor de kwalificatie een hele bekende naam. Dat is Josh Hill, de zoon van voormalig wereldkampioen Damon Hill. En ja, die jongens gaan maandag aan de bak voor hun races. Nou, in ieder geval heel veel spektakel op het circuitpark Zandvoort. En wij gaan volgen bij CFM Race Radio. Dankjewel Willem voor dit moment en straks komen we uiteraard weer bij je terug. Hier is de nieuwe single van Marco Bozzato en Guus Meelers. Schouder aan schouder.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 Schouder aan schouder, alsof iemand je draait Het mooiste lid voor ons het mooiste lid voor ons Als we schouder aan schouder staan Als we schouder aan schouder staan Schouder aan schouder Hetzelfde doen, uit hetzelfde hout, met hetzelfde gevoel. Wat er gebeurt, alles kunnen we aan, zolang we maar schouder aan schouder staan. Zo. Draai. Het mooiste ligt voor ons, het mooiste ligt voor ons. Als de schouder aan schouder staan, schouder aan schouder. Als schouder aan schouder staan, schouder aan schouder. Als schouder aan schouder staan, aan Schouder aan schouder met hetzelfde doel. Schauder, schouder, schouder, schouder, schouder, schouder, schouder, schouder, schouder, aan schouder, schouder, schouder, schouder, schouder, schouder, schouder, schouder, Nou dat gaat wel lukken hoor met de nieuwe single van Marco Bossato en Guus Melusje hoor, de schouder aan schouder bij CFM. Vandaag een beetje race radio natuurlijk. Vanwege de races op het circuitpark Zandvoort. Maar we hebben niet alleen races, Albert Joan. We hebben uiteraard ook uh, ander uh, nieuws in dit programma. Ander nieuws. Hey, we gaan het ja, nu hebben over golven, want er komen heel veel leuke golftoernooien aan. Ja, en uh, aangeschoven uh, zijn Rob en Henk voor Intimi ja. Rob Smits, Henk Kindiging. goedemiddag, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, wij hebben begrepen dat na het succes van vorig jaar dit jaar weer een golftoernooi vanuit Café 4 georganiseerd gaat worden. Klopt dat Rob? De data zijn nu op dit moment bekend. Oké, okay, dames en heren, pak pen en papier. <laughs> de data zijn bekend. Zelfde, zelfde opzet als vorig jaar? Ja, ja. exact dezelfde opzet. Uh, Voorrondes? Dat, dat gaat verder uh, de toernooidirecteur, zal ik ja? even uitleggen. Okay. Uh, 5 juli is de voorronde ja. op de Open Golf Zandvoort. En 11 oktober is de grande finale op de Kennemer. Nou, dat is natuurlijk uh, geweldig. Uh, je, hebt, je hebt weer uh, via je contacten uh, de Kennemer kunnen regelen. Dat is natuurlijk algemeen bekend dat dat super is. Dus ik verwacht, dat wanneer is de inschrijving, wordt de inschrijving geopend? Vanaf vandaag. Oké, okay, nou, het wordt dus druk vandaag in de Halderstraat. <laughs> Oké, okay, wees er snel bij. Want het is natuurlijk uniek dat je op de, op de Kennerma terecht kan. Is er zware onderhandelingen geweest? Dat laat ik even in het midden. <laughs> <laughs> vast wel. Vast Kijk, wel. maar dat is natuurlijk voor alle, alle golvende zandvoerders... is dat natuurlijk een geweldig dat je, dat je de Kennerma hebt... beter vast te leggen voor je finale dag. Uh, gaat iedereen door of gaat niet iedereen door... De opzet is in principe hetzelfde als vorig jaar. De beste 20 plaatsen zich voor de kermen. 20 kenner. En hoeveel deelnemers hoop je op 5 juli te krijgen? Wat is het maximum aantal deelnemers wat je kan plaatsen op de Golf? Op de uh, Golf Zandvoort? Voor de, voor de voorronde is maximaal 60 personen. 60 personen. Oké. Okay. Dus uh, 5 juli, OPZ, 60 deelnemers. Dus vanaf vandaag de inschrijving geopend. Uh, wat moet je doen als iemand mee wil doen? Waar moet hij zich dan melden? Moet hij gewoon bij jou melden? Uh, hij mag naar het café komen. Ja. Hij mag zich ook via uh, de toernooidirecteur, oftewel Henk Innegingen, inschrijven. Ja. Maar het mooiste is natuurlijk dat je gewoon naar het café komt om je daarin te schrijven. Oké okay. Oké, okay, Henk, even een vraagje aan jou. Vind ja. ik wel echt een vraag uh, van jou. Pas wel een beetje bij je. Moet je ook een handicap hebben om uh, mee te doen aan dit golf uh, uh, Nou, ik doe zelf ook mee. Ja, dus. ja daarom. <laughs> En ik heb een behoorlijke handicap, kan ik je vertellen. Maar het is zo dat uh, iedereen die in het bezit is van een uh, GVB, een uh, golfvaardigheidsbewijs, uh, die kan meedoen uh, bij de voorronde... En uh, normaal is het ook zo dat de finale, uh, dat je eigenlijk voor de Kennemer uh, handicap 24 moet hebben. Maar uh, we hebben weten te bereiken dat, uh, uh, dat daar uh, niet erg streng uh, aan gehouden zal worden bij de finale. Dus uh, iemand met handicap 30, die uh, kan zich zo plaatsen voor de finale op het Kennemer. Ja, maar nu kom ik even op de regeltjes. Uh, iemand die weinig speelt en dus een relatief hoge handicap heeft... Die gaat dan voor handicap 30 weg op de, tijdens de kwalificatie? Of gaat die weg voor handicap 24? Nee, nee, nee, nee. iedereen gaat bij de kwalificatie weg van zijn eigen handicap. Yeah. En we spelen ook uh, volgens het systeem uh, Stableford met drie kwart uh, handicapverrekening. Dat is gedaan om, uh, we hebben vorig jaar ook behoorlijk wat lage handicappers gehad. Lage handicappers betekent dat zijn de mensen die uh, behoorlijk kunnen golven... Uh, die hebben het natuurlijk altijd moeilijk tegenover iemand met een handicap 30-36. Ja. Dus door het driekwart handicap verrekening in te bouwen hebben de lage handicappers ook een, uh, een zeer reële kans om zich voor de finale te plaatsen. Ja, dus dat, je hebt dezelfde wedstrijdvorm uh, wedstrijd vorig jaar ook gebruikt. Uh, vorig jaar hadden we geen drie kwart handicap gewoon het. maar oh. nu is het Stabelvoort drie kwart handicap Want vorig jaar, als ik me die finale nog kan herinneren, dan waren er vrij veel lage handicappers, dus relatief goede golvers. En dat is ook de opzet met deze wedstrijdvorm die jij hebt. Dat je, Laten we zeggen, de goede golvers kunnen zich dan makkelijker plaatsen of makkelijker ah. Ik weet niet of dat makkelijker is, maar ik, ik denk dat het eerlijker is tegenover de lage handicappers. We hebben vorig jaar hebben ook een uh, heleboel uh, uh, relatief hogere handicappers hebben de finale gehaald. Mm -hmm. Maar ik denk dat dit een uh, vrij eerlijk systeem is. Oké, okay. en vorig jaar hadden we de discussie, uh, uh, hoe zit het met de dames en heren, Maak je daar ook, uh, hou je daar ook rekening mee? De dames uh, slaan vanaf hun eigen teebox, dat is vorig jaar uh, door mijn schuld uh, niet helemaal goed gegaan. Het is niet te geloven, maar dat ook dat kan gebeuren. Kijk, maar een goede toernooidirecteur erkent het als hij fout ja, maakt. Hè? Ik wil even zeggen nog, het woord toernooidirecteur, Heel veel mensen zullen denken dat zal hij voor, voor zichzelf bedacht hebben, maar dat heeft Joop van Nes bedacht, dus ja. dat komt niet uit mijn koker. Uh, maar dat even terzijde uiteraard. Uh, de dames uh, en heren zijn van harte welkom. En uh, ik wil er ook bij zeggen dat van de twintig in ieder geval twee dames sowieso doorgaan. De beste twee dames doorgaan naar de finale. Vorig jaar hadden we één dame. En maar het lijkt ons veel leuker uh, om in ieder geval twee dames te hebben. Dus wat dat betreft kunnen de dames zich uh, ruim inschrijven. Want ze hebben ook alle kans om de finale te halen. Even een vraag over die finale dag op 11 oktober op de Kennemer. Daar wil natuurlijk iedereen zijn best voor doen om zich daarvoor te kwalificeren. Die flights, bestaan die uit drie of uit vier mensen? Want ik neem aan dat je de twee dames dan bij elkaar in één flight zet. Dat weet ik nog niet. Dat hangt er vanaf wie de dames zijn uiteraard. oké. Ja. ja. daar wordt toch kritisch naar gekeken? Daar wordt zeer kritisch naar gekeken. En ik zal me waarschijnlijk wel opofferen om dan met één van de dames te gaan spelen. Maar ik denk dat het flights van vier personen worden. Vier personen. Oké, okay, nou, mochten de dames bij elkaar in één flight komen, heb je toch 50-50. Ja, nee. zonder meer. Waar, waarvan akte? Oké. Okay. Inschrijven is uh, nu begonnen bij Café 4 aan de Straat. En drie, uh, wat gaat dat kosten als we mee gaan doen? Uh, het gaat kosten voor mensen die een jaarkaart hebben op, uh, bij OGZ. Uh, die hoeven slechts 25 euro te betalen voor 18 hals. Uh, daarvoor krijgen zij nog uh, wat consumptiebonnen in het café... En verder wordt er s'avonds uh, een barbecue aangeboden. Dus uh, als ik heel eerlijk ben, dan uh, uh, is het eigenlijk geen geld. En voor de finale zal het bedrag uh, iets hoger liggen. Uh, want de Kennemer kost zover ik ben geïnformeerd, normaal al 80 euro. Ja. Maar ik weet niet of we daaraan komen. Dat zal ietsje lager zijn. En ah, maar, dus eigenlijk, maar er zit ook dan weer eten bij en een consumptie. Maar nogmaals, het is natuurlijk geweldig dat je een, echt een finale dag op de Kandemar kan houden. Dat is uh, echt vernoemenswaardig om het zo maar te zeggen. Nou, ik vind het ook uh, kijk, er worden natuurlijk enorm veel golftoernooien georganiseerd en deze vorm heeft nog niemand uh, gedaan. Uh, dus met de voorronde en dan ja, de finale op de Kandemar is toch altijd speciaal. Ja. En zeker als we dan ook nog eens een keer uh, de a hol zouden mogen spelen, want die zijn volgens mij het allermooiste. Oké. Okay. Oké, okay, Henk en uh, Rob, dank jullie wel voor de komst naar de studio. En succes en, uh, uh, uh, oh, met de organisatie natuurlijk. Voor het wordt druk vanmiddag. Ja. <laughs> hey, en uh, we hebben ook nog uh, andere golftoernooien. Ja, er zijn ja, ja. er genoeg ja, ja. eens, okay. Wat je zei net, de, Henk. Van... De inschrijving is ook begonnen voor het, uh, het traditionele klap van de molentoernooi. Daar, daar hangen uh, pamfletten al over uh, Zandvoort voor, dat is wereldberoemd onder de deelnemers. Daar kan u zich ook al voor, voor inschrijven. En natuurlijk zullen ook andere gelegenheden hun, uh, hun toernooi hebben. Zoals daar is, de Oomstee, wellicht Lauw en Hardy en Molly en Co. En dan komt een speciale horeca golf tournament. Oké, okay, nou we houden de luisteraars daarvan op de hoogte. Tot zover het koffie. zo dadelijk het weerbericht met uh, Lex van de Horen. En uh, daarna gaan we nog naar uh, Bram toe, we gaan nog naar het circuit toe. Ja. Kortom, in dit uur nog heel Hele veel te doen, Albert <laughs> Hier is de single van de Dexys, Midnight Runners. Come on, Ali. Single radio. Deze van de Dexys Midnight Runners uit de jaren 80. Jorden, come on Eileen. Nou, het is even naar half drie. We zijn een beetje aan de later kant, maar daar komt hij dan. Weerbericht. Het weerbericht met Lex van de Hoorn van Meteopagina.nl. Goedemiddag Lex, welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob. Goedemiddag, Goedemiddag Lex, week. welkom. Welkom, hoe is het met jou? Nou, met mij is het goed. Alleen met het weer zit het niet echt mee, hè? Nee, wat ik uh, las gisteren op, uh, op uh, de tekst-tv van Cfn ...vandaag een zonnige dag. Maar dat valt een beetje tegen. Nou, als ik je nou vertel... ...dat Bentveld, hè? Dat is ook Zandvoort. Dat is ook gemeente Zandvoort. Ja, Daar klopt. Zijn de zon. Dat meen je niet. Dat is dus zon. Ja. Hebben we weer hetzelfde als uh, gistermiddag? We hebben weer hetzelfde als gistermiddag... In Heemstede zweet op je voorhoofd en in Zandvoort gewoon brrr, koud. Precies. Ja, precies. Dat, uh, het, is, het is heel vervelend, maar dat hangt helemaal langs de hele Noordzeekust. hangt uh, laag hangende bewolking. En dat was dus gisteren was dat mist. En uh, ja, daar houden we dus. Uh, de komende uren houden we daar nog last van. Het eind van de middag, dan komt de zon er misschien wel een beetje bij. Maar op dit moment is het echt uh, triest hoor. Het is koud. 12 graden. Hoe? En uh, nou ja, landinwaarts... Uh, zit het rond uh, 20. Wat een verschil, ja, hè? He? We hebben echt... we hebben echt pech vandaag. En morgen... dan, uh, ja, dan is het ook erg... twijfelachtig. Ik heb op dit moment heb ik opgeschreven... Uh, periode met zon... en aan zee kans op mist... of lage bewolking. Dat is nog steeds het geval morgen. En dan is, staat er een zwakke noordwestenwind... En die zit vandaag ook in het uh, noord-noordwesten. Dus ja, het is een beetje hetzelfde als vandaag. Misschien dat we mazzel hebben, Rob. Ja, want dat wil ik weten. Dan, dan maar tweede pinsterdag, hè? Ja, dan maar tweede pinsterdag. Dat ziet er wat beter uit. Dan uh, zijn er wolkenvelden en wat zon. En dan hebben we wind uit het westen. Dus die is naar het westen gedraaid. En dan kan de maximum temperatuur, die kan eruit komen op 18 graden. Oké, okay, dat is weer een stukje beter. Schrale ja. troost, 12 of 18 graden. Nou, dat doen we het toch voor de 18. Dat ja, is, is wel een, een verschil hè? Dat, dat dacht ik ook, ja. Dus in ieder geval ja. voor maandag goede vooruitzichten, Lex. Ja, maandag zie, uh, zie, ik, het, uh, zie ik het wat zonniger in dan, uh, dan voor morgen. Misschien dat we morgen mars hebben, maar maandag is de kans wat groter op zon dan morgen. Gelukkig en maar. dan De rest van de week dan, uh, gaat de temperatuur in het hele land gaat kelderen richting 15 graden en dan komen we niet meer boven de 15 graden uit. Dan is er af en toe wat zon- en wolkenvelden, een beetje wisselvallig, licht wisselvallig weer. En dan uh, zitten we weer in het weekend... en dan ga ik jou weer vertellen hoe het, uh, hoe het dan weer gaat. Ja, Oké, okay, nou ja, dan hopen we in ieder geval weer op uh, wat, uh, wat meer zon. Want die cabrio die moet wel de garage uit natuurlijk, Albert-Jan, toch? Zeker weten. Ja, vind ik ook. Met 12 graden ja. kan het ook wel. Jawel. Maar ja, maar als je nou in Zandvoort uitrijdt, kan Daki weer open, hoor. Oh, dat, is, <lacht> dat is ook weer zo. Daar heb jij weer een punt. Maar Lex, ja, ik, ben zo... <lacht> ik ben zo gewend als jij belt... dat het, dat het zonnetje dan gaat schijnen. En, en, maar dit, dit is de eerste keer dat, je, dat ik wat... Uh wat zorgelijk ben. Ja, jammer. Ja, jammer. Ja. Ik, kan het ook niet, ik kan het ook niet veranderen, Albert, Jan Het is toch helemaal zo. Jij bent beter en het en... weer wordt slechter. Ja, precies. <laughs> en als je nou uh, de komende week weer uh, wil zien hoe het, uh, hoe het verder gaat, dan kan je kijken op uh, www.meteopagina.nl En natuurlijk op uh, tv, op uh, tv van ZFN. En op je mobieltje kan je kijken op uh, www.meteopagina.nl slash mobiel. Nou Lex, dat gaan we zeker weer doen. Want één ding is zeker, dat weerbericht van jou klopt bijna altijd. En dan kunnen, bijna, kunnen die andere weermannen kunnen daar, uh, <laughs> kunnen daar nog een puntje aan zuigen. Ja, maar het is wel bijna, hè? Want er, er is niets zeker, hoor. Nee, dat is waar, dat is waar. Daarom zei ik ook bijna. Zo zie je maar weer dat uh, de, de verschillen op zo'n kleine afstand, hè, dus op een 3-4 kilometer uh, afstand, zijn die verschillen af en toe zo groot, net als vandaag, en dan is het erg moeilijk om te vertellen wat het gaat worden. Ja, dat kan je van tevoren ook niet weten. Nee. Hé hey Lex. Dus, uh, als, je, als je het zonnetje wil gaan zitten, moet je naar uh, Bentveld Bentveldaarderhout. <laughs> Oké, <Okay, Okay>. nou. <laughs> wij blijven gewoon lekker in Zalfoort, toch Lex? Oké, okay, dankjewel. Okay. Hey, dankjewel. Fijne piekse weekend en dankjewel weer voor het weerbericht. Hoi hoi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 War has took its part, when the world has sped its cause. If the hand is hard, together will mend your heart. Hebben die baseballs toch maar voor elkaar gekregen. Je pakt het originele singeltje van Rihanna Umbrella. En je maakt er een hele mooie, super moderne in een oud jasje uitvoering van. Ja, zo is het al. Je hoort de baseballs en uh, de single uh, Umbrella. CFM Race Radio Pit Report. Hey, we gaan weer snel over naar het Park Zonvoort, naar Willem van Densen. Willem, hoe is het daar? Ja, dat klopt. Uh, we zijn bezig met de uh, Fiscon uh, Legends Cup. Een uh, hele leuke race was het. Uh, in zoverre uh, datgene die Polen had, dat was de Belgische Keef uh, Ja, nou ja, vast uh, start. Voor... Dat race kan je weglaten, want hij is gewoon snel. Hij liep uh, behoorlijk wat uit op uh, zijn concurrenten. Het had een uh, flinke voorsprong, maar die uh, voorsprong is helemaal uh, teniet gedaan. Want we hadden zojuist hadden we een uh, incident hier op het rechte eind. Ja, ik had eerder al verteld, uh, je kan met de vier uh, naast elkaar hier met die autootjes. Nou, maar dat ging niet lukken? Er waren er, ja, we hebben het oh, regelmatig gezien uh, tijdens uh, deze reis, Maar er waren er ook twee die uh, naast elkaar reden. en uh, ja, oh, Aan het eind van de pitstraat was er toch één uh, die de pitse uh, muren daarop zocht En dat komt er van hard aan. En, uh, een hoop schade, een hoop rotzooi op de baan. En dat uh, leidde tot een safety car. Zeker, ik ga nu naar binnen en we krijgen de herstart en misschien uh, nog steeds vast. Ja, die wordt heel uh, door zijn hoofdverhoofd, uh, Mijna uh, uh, die de kop pakt uh, hier bij deze uh, herstart. Zijn, uh, Grote uh, voorsprong is hier helemaal kwijt en uh, zijn plaats uh, aan de leiding ook. Dus kijken we even verder in het veld, want uh, ik noemde al Bas Lammers. Bas was uh, goed op Die de plaats, viel weer terug, miste vermogen en zag er bijna één Nederlander uh, vergeten te uh, noemen in het uh, vorige verslag. Dat is uh, Pette Heus, Heusen. Uh, ik moest starten vanaf een uh, 15e positie en wist zich in de race al op te werken naar de 4e plaats. En dat is ook de plaats waar hij nu nog ligt. En, uh, het is een race over tijd, uh, 20 minuten. Ik geloof dat, uh, 20, of dat uh, rond 48 uh, zal er afgepakt gepakt worden. En ik heb niet het idee uh, hoeveel rondjes uh, we nu nog uh, moeten gaan. Maar ik ga ervan uit dat dit zeker nog niet de laatste rol is. Oké, okay, in ieder geval wel een hele hoop spanning op het circuitpark Zandvoort. We houden het hier even bij Willem en straks horen we de uitslag van deze spannende race. plaatje, Albert-Jan. Ja, ja, ik ben blij dat hij op mijn sticky staat. <laughs> oh, je hebt hem op je sticky. Ik heb hem Ja, op mijn sticky. de dames op je sticky. Ja, ja, ik heb het alweer helemaal door, uh, Albert-Jan. Goedemiddag, Bram Biesterveld. Hey, bommetje, piep. Ja, onder andere. Daar kennen we je onder andere van natuurlijk. Ja, ja inderdaad, jongen. Hoe is het namelijk jou? Nou, heel goed. Ik mag wel zeggen, een beetje ook in de laatste jaren een beetje dip gehad. Ik bedoel, ik heb bij de dotterclub gezeten... En uh, dan heb ik drie prijzen gewonnen gewoon op drie plaatsen. Is er een uh, wegverspanning, is uh, even verbreed. Dus okay. dat, maar, ja, dat was werk in uitvoering. <laughs> dus dat. <laughs> dus dat. Ja, en een keer een staar geopereerd. Nou, omdat, dat moest eigenlijk omdat ik steeds naar iemand zat te staren. Toen regen ik nog een klap voor mekaar. Dus dat is ook weer goed. Dan moet ik alleen nog even... Gelukkig. Ja, dan word ik nog eventjes deze week of komende donderdag weer... Uh, word ik gelazerd. Dan moet je weer oplazen, weet je. En dat gebeurt allemaal dan. Ik bedoel dus... Uh, al met al, ik zit gelukkig nog niet in een rolstroel. En zolang je nog lopen kunt, uh, lekker lachen kunt... denk ik dat je niet mag mopperen als je er nog lekker bent. Nou, gelukkig maar. En dat betekent dat je ook nog steeds uh, actief bent. Ja, actief in die zin dat ik uh, niet meer als een gek uh, Rob uh, uh, en Albert-Jan uit. Die zit tegenover ja. me. Je is ook een raar gezicht, hoor. Niet jouw ja, dat is raar winnen. Een raar gezicht. <laughs> <laughs> maar, uh, laat ik het zo zeggen. Je, je bent 71, en 7, dat schaam ik me niet voor. Ik, ben, ik vind het prachtig dat ik het bereikt heb. Maar het is wel zo dat ik niet meer... Ja, het wordt wel eens gevraagd. Hè, van, hey Bram, doe je nog wat? En ja. mis je het niet? Nee, uh, nee. Uh, want ik zit nog niet achter de graniums. En ik treed nog zo'n uh, zeggen per maand soms één of twee keer op. Maar wel omdat ik dat omdat ik niet meer wil. Oké. Okay. Weet je, en, en uh, dan zeggen ze, ja, maar vroeger, ja, vroeger uh, herinneringen. Uh, eh, dan gaan we dan even mee, want het zijn ook allemaal herinneringen. Ja, ja en, her en herinneringen die mag je hebben, maar je moet er niet in gaan leven. Nee, nee dan, dan, dan ga je zielig worden. En uh, ja, ik bruis nog steeds, maar het is niet meer van... Oh, ik moet naar Hollywood. <laughs> nee, maar dat wou ik zeggen. Als we jou tegenkomen, nog steeds uh, even vrolijk. Af en toe een mopje, zo, zo tussendoor. Ja, wel, Rob. Kijk, Albert-Jan zei het al. Ik bedoel, we moeten niet over zielige dingen gaan praten. Ook niet over ziekenhuizen, maar het maar... is er allemaal wel. Ja. En ik uh, moet heel eerlijk zijn dat... Uh, uh, het is niet alleen lachen in het leven, dat heb ik zelf ook ervaren, maar wie niet? Ja. He, ieder mens maakt vrolijke dingen mee, maar wat ik wel altijd heb is dus um, proberen met een, een, een, een... Als ik ergens zit of ergens ben of ik ontmoet mensen, ja, dan wil ik altijd toch... Uh, die, de, de mensen zien lachen. Dat, dat blijft wel ja. in je. Dat zit altijd in je. Maar je zei net van nou, één à of of twee keer per maand ben je nog, eh, onderneem je nog dingen. Ja. Uh, wat, wat, wat, waar moeten we dan zoal aan denken? Nou, uh, wat, wat wil ik al met die loekie knol en iedereen doet. Hè, als het, uh, je wordt ouder, het wordt ook stiller. Je wordt niet vaak meer voor producties gevraagd. Dat is ook de realiteit gewoon. Maar dan treed ik op in een verzorgingshuis. Ja. Soms nog wel eens voor, uh, een, uh, met Sinterklaas voor een pommetje horlepiep. En dan doe ik nog wel eens voice-over. Zoals, <coughs> zoals ik ook die, die Aladdin, van Eladin die tekenfilms, om een klein voorbeeld te geven. Die papagaai Iaco, ja. die heb ik van alle Nederlandse films ingesproken. Van alle tekenfilms. Van alle afleveringen heb ik die ingesproken. Dus dat, dat doe je dan nog ook. En, en dan, ja, dan sta je weer eens voor een reclamefilmpje. Voor een bedrijfsfilmpje. Maar, en ik sta ingeschreven op dit moment. Wat heel veel doen is dat Johnny Kraakham Jr. er zo bij ingeschreven. Dat is Audition Channel. Dat ja. is een uh, hele goede site in, in, in, in Amsterdam City gevestigd, van André Sauerman. En uh, die, die beheert dat met, met uh, Rox, Rosanne, geloof ik. En, maar dat is een heel goed bureau. En dan kunnen uh, producers, uh, regisseurs of filmproducenten, et cetera, die kunnen op die site kijken. Ja. Dan krijgen ze dus van een, een, een, een acteur, zien ze dan, uh, kunnen ze aanklikken, uh, de foto. En dan krijgen ze dus, uh, moesten we dus vijf uh, verschillende karakters spelen. Met uh, dezelfde zinnen van een gedicht, bij wijze van spreken. Dus je moest verdriet spelen in die acht zinnen, maar ook een zakenman ja. of ook een, een, een, een arbeidersmannetje, weet je. En dus uh, dat is een hele goede site, daar sta ik nog wel bij. En hoor ik nog even voor het luisteraars, de luisteraars, hoe heet die site? Dus de Audition Channel. Auditionchannel.nl. Eh, eh. En dat is, daar kunnen ze kijken gewoon. En ze okay. zo, ja, en dan kunnen ze ook een eigen inlog, nummer, et cetera, et cetera, vragen. Dus dat, ja, dat doe ik op het ogenblik allemaal nog wel. Maar eh, nog niet achter de geraniums. Niet nee, helemaal nee, oké. Okay, maar wel een beetje aangepast. Ja, ja, Natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Met alle respect. Je, he, met alle nee, dus, joh, nee, nee, nee. Ik, ik zit niet meer te jagen van, oh, nee. ik mot zo nodig. Nee. Het is gewoon leuk. Je kunt zelf dus bepalen. En ik heb het echt, echt dit jaar hartstikke druk. Hè, want ik heb een aanvraag voor volgend jaar. Nou, dat is toch wel... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> dus, <lacht> <lacht> dus dat is prachtig. Kijk, hij verliest wel zijn haren, maar niet zijn streven. <lacht> nee, nee. nee <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Maar, maar, maar ik, ik, ik hoorde toevallig van de week over dromen. Mag ja. ik dat even snel vertellen? Ja, dat nou, is gewoon een man die droomt en die loopt op het, op het, op het strand van Engeland. Het is een Engelsman en die vindt daar een fles. En hij pakt die fles op en denkt: Hé, hey, welk een is dat? Dus hij vrijt zo over die fles. En hij wo, Komt daar een geest uit en die zegt: God, meneer, zegt: U heeft mij bevrijd. Oh ja, zegt die man: ja, ja, ja, ja. Hij zegt: U mag een wens doen. zegt hij: Oh, hij, hij zegt: Ik ben bang voor vliegen. Hij zegt: Ik word zeeziek op een schip. Hij zegt: Kunt u voor mij een brug maken van Londen naar Parijs? Hij zegt: Als u die hebt, dan kan ik lekker met mijn autootje erheen rijden en weer terug. En dat zou ik fantastisch vinden. Hm. Zegt hij zo, zo, zo, zegt die uh, geest. Hij zegt: Dat is toch al wat? Heeft u geen andere wens dan? hij. Dan zou ik graag, graag een, kunt u voor mij een vrouw creëren die toegewijd is. Dag en nacht voor me klaar staat. Mijn pantoffeltjes haalt, mijn rug vast zegt. Dat zou ik zo fantastisch vinden, zegt die geest. Hij zegt, hoe lang was die brug ook alweer? <lacht> <lacht> okay. Nou, die dromen mag je hebben, dus dromen heb ik nog wel. <lacht> Abadjan, ja. Maar... Voor de rest wil ik ook lekker nog genieten. Van de jaren die je nog... Ik hoop nog heel veel jaren. Van mijn kleinkinderen, alles, et cetera. En dan hoop ik dat hij boven me daar nog voorlopig een beetje lekker laat lopen. Zoals ik nu loop, is prima. En ademkanalen en lachen. Oké, Bram. Hartstikke leuk dat je even in de studio wilde komen. We hopen je nog vaak te zien hier. Ja? Ja. Oh ja, krijg ik een fruitpakket of zo. Ja, ja, ja. een fruitpakket. Weet je wie je eens een keertje moet vragen voor het weer? Ik zou willen zeggen, Pellenboer even. Ja, ja, dat ja. is voor elkaar. Ik <laughs> okay. Ja, die zou okay. weer terug in die hey, reclame hè, van die ene, ene Weerman. Die Weerman ja, okay. geworden is vanwege Pellenboer. Nou. Hey, jongens, leuk dat ik er even mocht zijn. Leuk dat je er was, en iedereen, Bram. Iedereen de beste wensen wensen. En fijne pinstedagen. Oké. Okay. Nee. Dank je ja, Bram. Toe. Hoi. Hoi. Tot zover uur uh, 1. Zo dadelijk zijn we er weer, Albert-Jan, met uh, nog uh, twee uur lang. Uiteraard weer Race Radio vanaf het circuit met Willem van Des en nog veel meer. Onder meer het tennis en het voetbal tennis. met uh, Joop van Des. Ik, ik heb nog hockey, ik heb nog uh, autoraces uh, internationaal, DTM. De kwalificaties zijn geweest. En we gaan zomaar door. Hier is uh, Back It Up. I can't stop shaking. The blue Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Raymond Ree met het NOS journaal. Joran van der Sloot heeft bekend dat hij de 21-jarige Stefanie Flores om het leven heeft gebracht. Dat belde Peruaanse media op basis van bronnen bij de politie. Van der Sloot zou de vrouw hebben gedood omdat ze in zijn laptop zat te kijken. Hij betrapt haar daarbij toen hij terugkwam op de hotelkamer waar ze samen verbleven. Van der Sloot was even het hotel uitgegaan om koffie te halen. Volgens de berichten in de Peruaanse pers was Van der Sloot zo woedend... dat hij Stefanie Flores sloeg en haar nek brak. Op de laptop stond naar verluid informatie over Natalie Holloway... het Amerikaanse meisje dat vijf jaar geleden verdween op Aruba. In die zaak is Van der Sloot nog altijd verdachte. In Oeroesgan zijn gisteravond drie Nederlandse militairen door een bermbom gewond geraakt. Hun toestand is stabiel, meldt het ministerie van Defensie. De gewonde militairen die op patrouille waren zijn overgebracht naar het veldhospitaal in Kamp-Holland. En daar hebben ze zelf hun familie op de hoogte gebracht. CDA-leider Balkenende heeft hard uitgehaald naar het buitenlandbeleid van de VVD. In het tv-programma Knevelen van den Brink hekelde hij de manier waarop de VVD wil bezuinigen op Europa en op de ontwikkelingssamenwerking... Volgens Balkenende wil de VVD wel dat het bedrijfsleven van het buitenland profiteert, maar zegt de partij vervolgens je kunt de pot op als om een bijdrage daarvoor wordt gevraagd. De persconferenties van het Witte Huis moeten het voortaan doen zonder de legendarische correspondente Helen Thomas. De 89-jarige veteranen, in dienst sinds president Kennedy, kwam in opspraak door haar uitspraak over Israël. De Israëliërs moesten opdonderen uit Palestina en terug naar huis naar Polen, Duitsland of Amerika had ze gezegd. Thomas bood haar excuses aan voor de opmerkingen en is per direct met pensioen gegaan. weer, in de loop van de ochtend vanuit het zuidwesten fikse buien, middagtemperatuur tussen de 18 graden op de wadden tot 22 graden in Limburg. Dit was het.